Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Rotterdams sterrenrestaurant sluit nu toch de deuren. Want ondanks de nieuwe coronamaatregelen bleef het restaurant door een slimmigheidje gewoon open. Voor een tientje extra werden hongerige gasten als hotelgast geregistreerd. Want hotels mogen wel eten serveren. En daardoor konden ze toch aan de ossehaas of de caviar. Was minister Grapperhaus al niet blij mee? De regel is simpel. We hebben alle eet- en drinkgelegenheden zijn dicht. We hebben gezegd hotels kunnen hun eigen restaurantfunctie openlaten. En alles wat daar buiten valt kan dus niet open. De restauranteigenaar zegt dat hij heeft overlegd met de gemeente Rotterdam. En daarom nu toch de deuren op slot gooit. Al kunnen fijnproevers er trouwens nog wel eten afhalen. België en Nederland roepen op om echt niet over en weer te reizen... Tenzij het niet anders kan. Ook in België loopt het aantal coronabesmettingen op. De regeringen van beide landen zeggen dat we ons aan de grenzen moeten houden. Om te voorkomen dat bij die grens straks extra maatregelen nodig zijn. Een Utrechtse zeiler is vrijgesproken. Hij werd verdacht van de moord op zijn vrouw tijdens een wereldreis. Voor de kust van Columbia gebeurde dat. Maar volgens de rechter is niet bewezen dat hij de dader is. Er is op zich he, bewijs dat de verdachte op de boot aanwezig is geweest op het moment dat zijn vrouw om het leven is gekomen. Maar de rechtbank zegt er is niet de overtuiging dat verdachte degene is geweest die zijn vrouw om het leven heeft gebracht. De man zegt zelf dat piraten achter de moord op zijn vrouw zitten. En er moet echt iets gebeuren voor jongeren. Want anders ontstaat er door de coronacrisis een verloren generatie. Daarvoor waarschuwt de jongerentak van vakbond CNV. We zien dat de crisis veel negatieve gevolgen heeft voor jongeren. Ten eerste een snel stijgende jeugdwerkloosheid. Eh, omdat ook de jongeren met een flexcontract er nu als eerste uit zijn gevlogen. Daarnaast zien we dat veel jongeren studievertraging ervaren. Omdat ze geen stage kunnen lopen. Of omdat ze online onderwijs volgen of geen onderwijs volgen nu. En die coronacrisis kan dan flinke gevolgen hebben. Als je moeilijk start op de arbeidsmarkt, dan heb je als dertiger of veertiger volgens ons ook nog last van, dat werkt je hele leven door. De vakbond zegt dat ze zich de komende jaren extra hard in gaan zetten voor de coronageneratie. En hoopt dat de regering dat ook doet. Het weer, de meeste plekken droog, en geen graad of twaalf. Dit weekend valt er af en toe een bui en het blijft ongeveer net zo warm als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Friesland bij Brezandijk 3 kilometer met een half uur op onthoud. En ook de andere kant op op de A7 rijdt het langzaam vanuit Friesland naar Hoorn bij Den Hoever Drie kilometer met een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, goedemiddag. U bent weer lunchroom. Pim zit weer achter de knoppen en ik, Maria. Ja, we praten het geheel weer aan elkaar vast. We gaan uh, verder waar we vorige week uh, gebleven zijn. Met het interview van uh, Lindsay Hek en Lucas Gerritsen. Lindsay Hek is een uh, evenementmanagementopleiding uh, uh, aan het doen. Zit in de laatste jaar. Uh, is bezig met haar afstudeerproject. Maar ja, dat evenement is ook verplaatst naar, naar haar opleiding... Verder heeft ze ook een baan in de evenementbrands in de horeca. Dat ligt natuurlijk ook stil. En ja, waar Lindsey met name heel erg verbaasd over was... is het, uh, het feit dat met vliegtuigen je wel naast elkaar kan zitten... op minder dan anderhalve meter afstand, weliswaar met mondkapje. Maar dat je bij een evenement niet op stoelen mag zitten. Lucas Gerritsen, dat is de, uh, de eigenaar van Pirofor de Amsterdam... Heeft de zaak in november gekocht. En in januari waren de eerste evenementen die er al uitvielen in Thailand. Uh, hij heeft een vuurwerkshowbedrijf. Uh, en is een grote internationale speler. En hij geeft aan van ja, ook de vuurwerkfabrikanten uh, worden zo hard getroffen. En iedereen die in de evenementenbranche uh, zijn geld verdient heeft natuurlijk uh, grote financiële uh, uh, nadelen hiervan. Um, hij heeft zijn bedrijf min of meer in coma gebracht. Dat houdt in dat hij zijn personeel ondergebracht heeft... het uh, automaterieel ergens ondergebracht. De loyaliteit en de flexibiliteit is heel groot onder het personeel. En we gaan nu verder met, uh, met deel 2 uh, van ja, het interview... Ja. Ja, wat bij vorige week toch wel uh, vooral bijgebleven is, dat het wel heel triest is, inderdaad. Of ja. in begin of eind december was het, dan koop je ja. dat uh, bedrijf Nog, op. Ja. Wereldwijd een hele goede naam, overal kwamen ze. En dan een paar maanden later, bam. Ja. Ja. En heb nu weer een... natuurlijk. Dus ja, ja, het is, heb je net drie maanden je bedrijf en dan ja. gebeurt dit. dit. Hier houdt niemand rekening mee. En nee, zo zonder dit meer. is zo in en in triest. Dat kan niet, nee. Nou, we gaan horen wat hij te zeggen heeft hier. Ja? ja. Over de toekomst. En wat is er allemaal gedaan aan, uh, om bekendheid te krijgen? Want jullie hebben bekendheid gekregen uh, door uh, die actie van die uh, BN'ers met hashtag ik doe niet meer mee. Er zit nog een voorgeschiedenis in. Er zijn heel veel uh, initiatieven uh, op Facebook geweest voor de evenementenbranche. Een denk ik wel iets over vertellen. Ja, maar... Uh... Ze dus zijn begonnen, volgens mij, als ik de volgorde goed heb, met de hashtag uh, WeMakeEvents. Events. Met één, hey, wij zijn gewoon heel klein met kijk waar zijn nou ook nog. Uh, toen gingen we over naar Red Alert, waarbij heel veel overheidsgebouwen en ook wereldwijd uh, heel veel gebouwen rood zijn gekleurd, volledig. Uh, als er een red alert van het is, het is 12 uur, we kunnen niet verder. En daarna zijn we nog verder gegaan met de Sound of Silence, waarin we heel duidelijk met uh, duidelijke aansprekende foto's, uh, met tekst erop alleen. En we laten zien van, luister, er werken 500.000 man in deze industrie, wij hebben geen baan meer. En daar is het eerst mee begonnen, maar we kregen daardoor, uh, we kregen geen publiciteit, helemaal niks. Het haalt het nieuws niet, uh, dus we hadden niks. Dus toen... Ja, en het is dan door middel van een, een hele harde hashtag, maar hij heeft wel gewerkt en dat staat, ik doe niet meer mee. En daardoor belanden we nu wel eindelijk in de publiciteit. En het is niet uh, per se met de aandacht die we wilden, want we wilden er goede reacties op hebben. Uh, dat was ook de bedoeling, maar die is helaas de verkeerde kant uitgeslagen. Ja. Yeah. En nu? En nu, en nu moet je vooruit kijken. En uh, uh, vooruitkijken is lastig. Want, uh, ja, zoals ik al zei, uh, de grote bedrijven gaan momenteel niks organiseren. Die die, die, die, die, die land ligt ergens, die ligt ergens. Ja, misschien naar juni, om misschien wat realistisch uh, te zijn. Alles wat, wat dus nu geproduceerd wordt, dat heeft niet zo heel gek uh, veel zin, omdat ja, de verzekeringskwestie, alles wat erbij kan kijken. Als je iets doet, dan moet je het wel wat opleveren. Uh, nu gaan we verder kijken. En we zijn wel met een aantal ideeën, in ieder geval binnen dit bedrijf, een aantal ideeën wel uh, uitgewerkt. Um, toen we met een dag met de ondernemers bij elkaar kwamen, uh, de hele dag zijn we brein, brainstormen over wat. Wat is er wel mogelijk? Wat, wat kunnen we nog? En we waren, het eind van de dag was heel positief, hadden we 47 ideeën. Nou, daar ben ik overal al cijfers achter gaan zetten van uh, ja, kans van slagen. En uiteindelijk heb ik zeven ideeën eruit gehaald. Uh, die kunnen werken en dan komt een stukje marktonderzoek bij en dan ga je mee verder en dan ga je nog verder en een van die ideeën was dan ja een, een vuurwerkpakket. Dat doen wij nooit en uh, gezamenlijk met een hele grote klant van ons om uh, iets in de markt te brengen wat anders is, wat gelineerd is aan de evenementensector. Dan ben ik naïef geweest betreft de tweede golf. Wel, het vlakte af, het ging best wel lang goed weer in Nederland dat de stijgingen minimaal waren. En in één keer was die tweede golf er, en in één keer was ook weer paniekvoetbal. En in één keer kwam, uh, kwam dat bericht weer op, op, op, op, op, vanuit de Tweede Kamer met de, de nieuwe maatregelen. En, en dat, dat gaf me consumentenvertrouwen, want ik heb de beurs bedacht van 12 tot 15 november. Nou, dat is gewoon te kort dag en je hebt consumenten Komen bedrijven, die hebben ook weer personeel nodig. Gaan die zich daaraan bloot laten stellen? Dus er zijn nog wat dingen waar we nu nog mee aan de stoeien zijn. Uh, daarnaast had ik een idee, uh, ja, dat is nog echt wel uh, in de kinderschoenen. Maar ja, ik had een idee wat ik niet kon verwezenlijken, maar wat ik wel wilde hebben. En toen kwam ik een aantal knappe koppen tegen van de TU Delft. Die uh, daar helemaal in een bepaalde productontwikkeling afgestudeerd waren en uh, die het ook een leuk idee vonden. Dus dat, dat, dat zijn we nu ook aan het uh, vermarkten, laat we zeggen. Het is nog heel veel werk om te onderzoeken. Dus uh, dat, dat, dat idee loopt nog. Maar voor de rest, ja, het beperkt zich momenteel toch wel echt tot, tot het maximaal detacheren van mensen. Nog verder kijken om te snijden in je kosten, uh, om gewoon te overleven. En momenteel is er gewoon. Geen, geen, geen stip aan de horizon. Heel niemand kan vertellen of er volgend jaar in mei festivals zijn of dat we in 2021 zitten. Uh, ja, dat is gewoon heel verdrietig. En dat ook voor die, al die mensen die nu in die opleidingen zitten: alle freelancers, alle bedrijven, toeleveranciers, iedereen, de, de, de security, uh, die zit allemaal met dat probleem. Er is geen perspectief. En het is gewoon te waardevol om wat je het tot nu toe opgebouwd hebt. Af te schrijven en op een nieuwe trein te springen. Want je hebt gewoon de hoop dat je het bedrijf waar je al passie en liefde en alles in hebt zitten, ja. dat je dat uiteindelijk weer door kan zetten. Hoe dat eruit gaat zien, wat ik wel bemerk, al dat ja, kleine projectjes, we hebben hier en daar nog wel hele kleine dingetjes, hè. Dat, dat, dat, zat geen het zit geen zoden aan de dijk. Um, ja, dat, dat, dat, dat komt nog iets door, daar hou je de boel mee in stand. Totdat er weer ergens licht is aan het einde van de tunnel en dat je weer door kan gaan. Maar je moet wel de kans krijgen. Op van de overheid, financieel gezien, belastingtechnisch technisch gezien, om te kunnen overleven. Blijven in het zand niet staan Maar de wetten van het land gelden niet op volle zee Dus ik neem je na maar mee Dat ik hard op alle passen tel. Laten we dansen, mijn liefste, dansen aan de zee. Laten we dansen, mijn liefste, dansen aan de zee. Een afscheidsbal aan de. Baan.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 Dit was bluff met uh, dansen aan zee, gauw we weer verder met ons interview. Nee, ja, hoe de toekomst eruit ziet, uh, ik, ben, ik, ben, ik ben nog steeds positief uh, en ik blijf positief. Dat, dat laat ik me niet afnemen um, en, ik, en ik zie dat ik nu met heel veel bedrijven, mensen in contact ben gekomen waar ik anders misschien totaal geen tijd voor had, Ook met heel veel ideeën gekomen waar ik anders ook ja, geen tijd voor had, want dit was een goed lopende trein. Het was ja. als, als een malle, het kon, het kon niet op. Het kwam, kwam maar aan en, en we deden maar en iedereen was gelukkig en het was leuk en het was altijd feest en, en we zaten overal en het was zo gezellig altijd met de crew en s'avonds uh, barbecue. Uh, het was gewoon zo'n zo cultuurschok dat dat in één keer allemaal weg is en, en dan loop je hier in een heel groot leeg pand van, van 1200 vierkante meter de loods en dan zie je alle computers bovenstaan staan die onbezet zijn en je in de studio uh, uh, nog wat, wat, wat ja, misschien is het ook wel een naïeve poging. Ik had nog geprobeerd om een heel mooi draaiboek te maken met een, met een gevisualiseerde show voor oud en nieuw. En ik heb volgens mij, ik weet niet hoe nu liggen, maar ik denk dat we 450 gemeenteadressen hebben aangeschreven met het hele plan. En, en ik kreeg 450 ontvangstbevestigingen binnen van alle gemeentes. En ik mag ze niet spammen, maar ik heb het ook moeilijk. En het was echt een, een mooi plan. Ik heb, ik heb, ja, dat al twee weken geleden gestuurd. Ik heb één reactie teruggekregen van de gemeente Arnhem. En, en, en de Arnhem zegt: ja, We hebben dit jaar geen plannen. En ik begrijp het, ik begrijp het heel goed. Ja. En, en er is ook niet momenteel het moment om publiek geld, gemeentelijk geld uit te geven aan dit soort dingen misschien. Dat, dat zou ik in alle standen kunnen begrijpen. Maar het doet wel pijn, want normaal zijn we altijd maar altijd in ieder geval de partij. Overal. Ja. En die is op tien verschillende locaties tegelijk. Ja, dat, dat is niet even niet. Ik heb niet eens de kans gehad om het een jaar uh, door te kunnen zetten of, of wat dan ook, wil, het is niet dat we eronder doorgaan, maar ik heb niet eens de kans gehad om het bedrijf uh, te, te runnen. Nee. Ik heb geen tijd gehad om, om de buffers op te bouwen en uh, ja, het is gewoon, gewoon direct, dat, is dat weg? Ja, dat, dat doet echt heel erg pijn. Nou. En, en ook als je de berichten leest in de nieuwskranten, en, en, en ja, ik, ik lees het wel regelmatig nu.nl, en dan zie ik ook al de reacties eronder. En dan denk ik, oh ja, dus echt, echt, echt niet iedereen denkt zoals ik denk. En, en um, er wordt toch wel ja, zo'n hoop negatieve reacties dat het misschien niet nodig is om wat er nou. En dan ik, hey, ja, dat, dat wordt allemaal zo gepost, en, en, en dat kan zo verkeerd vallen. Ja, Je moet ook niet te veel lezen. Maar dat vind ik wel pijnlijk. Dan denk ik denk: van ja, ja. jongens, we, we hadden het allemaal heel goed met elkaar. We hadden een top-economie. We hadden het echt fantastisch voor elkaar. Ja, hartstikke goed. En nu gaat het slecht. Ja. En dan, dan kunnen we toch niet nu uh, negatief naar bepaalde mensen, beleid Nee, ja, Ik heb echt wel zoiets van: op het moment dat er een vaccin komt of een. iets waardoor. Kijk, geld is er! Ja, de Nederlandse schuldpapieren zijn wereldwijd heel erg uh, populair. Dat is echt, uh, ja. Ik zat er ook van te kijken en, ik, en ik ben, ik ben, uiteindelijk ben ik er ook in gaan verdiepen van waarom is die rente zo laag? En, en dat betekent ja. dat het uh, monetair fonds dus, dus zo goedkoop geld heeft geleend aan Europa, ja. uh, bijvoorbeeld om de economie te stimuleren daarin. Dat hun eindelijk bepaald hebben dat de rente nieuw is. Nee, maar dan kijken we ook even, even Europese. Want uh, we hebben natuurlijk heel veel vrienden en collega's... in, in ja. Portugal, Spanje, overal, overal. zitten ze, overal. En, en daar hebben we ook veel contact mee. Of in Mexico, wat dan nou. ook. En uh, Nederland doet het wel heel goed... voor wat ze nu doen aan support. Dat is echt ongekend. Dat, dat, dat, dat alles draait om die economie... om in stand te houden. Er wordt zoveel geld ingepompt. En dat zie je in het buitenland totaal niet. De regelingen zijn anders. Als je al in België gaat kijken... Ja, dat, dat is echt, echt nieuw. Dus dat, dat zijn echt in het maak... buitenland dan veel bedrijven echt helemaal omgevallen? Uh... Um, omgevallen, um, dat niet. Er zijn wel al van al het personeel af. Um, er zijn ook allemaal veel aan het verhuizen om uh, kosten te minderen. Hè? Eindelijk uh, je materialen op te slaan op die commatieuze toestand. Op het moment dat je gaat opslaan, dan merk je ook bij hen dat het ook heel erg lastig is als er wel iets komt. Dat je dan bijna niet meer kan schakelen, je hebt geen personeel meer. Just. Want het is hetzelfde met jouw personeel. Je hebt ze nu in de bouw uh, ja. uitbesteed. Vinden ze dat leuk? Uh, op het algemeen best oké okay werk. Hè? Behalve dat ze echt half vijf op staan, sommigen. <laughs> zeg, ja. ja, dat is ook, uh, ja. onmenselijk, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, maar het is, is maar wat je gewend bent. En, uh, ze doen het en, en, en we hebben veel contact met ze en we, en we, we praten veel en, en dat, ze zijn heel sociaal verbreid. Het is een soort familiebedrijf en, en ja, we, we hebben allemaal gezamenlijk het, het, het doel voor ogen en dat is het overleven en ja. ik denk, ja, daar ben ik echt super dankbaar voor en ik ben ook super blij met het personeel wat ik heb. Het zijn echt ja, fantastische mensen allemaal en uh, het zijn slimme mensen, het zijn hardwerkende mensen, het zijn handige mensen en ze zijn super loyaal. Het is als, als ja, stel ik er vanavond een show en, en ik moet bellen, dan, dan, dan heb ik de mensen, dat weet ik zeker, dat kan ik op bouwen. En ja. op die manier ja, proberen te doen en proberen leuke dingen bij elkaar te houden. Hè. Dus uh, we gaan kijken, we gaan naar Sinterklaasvieringen, er, er, er moet toch wel ja. iets gebeuren met de gepaste afstand, uiteraard. Maar uh, je, moet, je moet dat bij elkaar houden. En ja. probeer die, die, die, ja, die, die passie en die dromen en alles wat we hebben, probeer die op, op die stip te zetten. Dat, dat is ons doel, ons gezamenlijk doel. Ja. Just something is wrong, like I don't belong. Well, staring through a window, standing outside, they're just too happy to too care tonight. Wanna be like them, but I'll mess it up again. I tripped on my way in, got kicked outside. Everybody's so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 En dat was uh, James Morrison met uh, het mooie nummer Wonderful World. Daarvoor hoorden we Lucas. En ik vond hem eigenlijk heel uh, positief, Marja. Ongelooflijk, na ja. al die ellende. Ja. En een zo, ja, het, het, zo positief blijven, terwijl je... je hebt een, neem aan voor een aardig bedrag het ja. hele evenementenbedrijf uh, overgenomen... En Drie maanden daarna zien het, uh, ja, het moet je het in coma ja. brengen. En, ja. Maar ja, wat hij zegt ook vind ik zo verschrikkelijk knap. Over, ook over zijn personeel. Hè? Ja. Dat hij zo loyaal is. Zo uh, uh, bereidwillig om in de bouw te gaan werken. Wat, ja. Waar ja. hun hart in principe niet ligt. Maar ze nee. doen het wel. Ook om het bedrijf te ja. helpen. Ja. En, ja. Ja. ja Ik vind dat heel knap. Ik ja. ben ook heel blij dat deze mensen, zowel Lindsay als... Klopt. Lucas heeft mogen leren kennen. Dat, ja, heel positief. Ja. Ja. Maar ik denk dat het ook een hele goede werkgever is. is een, als hij inderdaad heeft gezorgd dat ze ergens anders weer kunnen krijgen. Ja. Maar dat ze weer terug mogen komen als het goed gaat. En dat ze op elkaar ja. kunnen rekenen. Dat uh, we ja, dan wel Sinterklaas willen organiseren en zo. Ja, Toch ja, proberen ja. die band ja. bij elkaar te houden. Ja. Ja, dan denk ik, nou dan mag de zorg er <laughs> <dan> nog wel. <laughs> de zorg weer, oké. Okay. We gaan even luisteren van hoe Lindsay de toekomst zit. Hoe ja, zie jij je toekomst, Lindsay? Uh, Hoeveel jaar moet je nog met je opleiding? Ik zit in mijn laatste jaar. Als ik in mei uh, klaar ben met mijn stage en mijn scriptie afgerond, dan ben ik klaar. En dat is voor mij op dit moment best wel een bang vooruitzicht, want als ik, uh, zoals vorige week of twee weken geleden op de radio hoor, dat uh, grootste tak van de dance industrie met de ID&T, Q-dance en BTS 40% van de mensen eruit moet zetten ja, waar heb ik later dan nog werk ja. waar ga ik dan, naar, waar kan ik nog terecht na mijn studie en want ik denk dat ik er redelijk realistisch in denk dat als ik zeg dat uh, de volgend jaar nog niet een zomer gevuld is met evenementen maar uh, en natuurlijk hopen we daarop en blijf ik daar wel optimistisch in. Maar ik denk niet dat ik zo snel ergens terecht kan, dat ik ergens een baan heb laten in, in, in, volgend jaar. Ja. Dus dat is voor mij heel erg onzeker. Want waar ik eerst eigenlijk nog wel contact had, uh, waar ik eventueel terecht kon na mijn school, en, uh, of dat ik bij mijn stage zou blijven werken, ja, die kans zie ik nu heel klein in. Zeg maar. Dus voor mij is het heel onzeker. Ja. Heb je ook enig idee van stel dat het zo blijft zoals nu? Er is nog geen vaccin, uh, wat, wat, een, een andere richting of zoiets? Of, of heb nee. je zoiets van daar wil ik nog helemaal niet aan denken? Zover ben ik nog helemaal niet? Nou, ik moet zeggen, ik heb er wel lichtelijk uh, over nagedacht. Uh, en ik ja. werk nu bijna vier jaar in Noorwegen. Uh, dan is het wel horeca op evenementen, maar ik kan enigszins misschien nog in de horeca terecht, maar het probleem bij mij is dan weer vooral, wij zijn gewend om te knallen achter de bar ja. en niet uh, in de bediening te lopen, in een restaurant, daar zijn wij niet, het team waar ik dan mee werk in de horeca, daar zijn wij niet voor gemaakt, dat, dat kunnen wij niet, wij zijn gewend om die hele rij in één keer weg te werken van waar zes man staat met een bestelling van tien uh, drankjes, om die binnen een minuut weg te hebben. Ja. En wij hebben die mindset en niet de mindset om te kunnen werken in een restaurant en om in een dealblad te gaan lopen. Nee, dat, dat is gewoon niet uh, ons ding en in, in ieder geval niet mijn ding. Dus dat, dat maakt het wel heel lastig. En je wilt doen wat je, ja, wat je leuk vindt. Je, als ja. kind uh, denk er altijd over: je wilt astronaut worden, en de ander wil politiekant worden, en de ander wil brandweerman worden. En, en die volgen een passie. Maar ze is dat al ja, lange tijd en zeker mensen uh, is al jaren mee bezig. En, uh, ze heeft hier ook stage gelopen. Ja. <laughs> dat, is, dat is heel grappig. Ja. Maar die, die, die heeft daar zo'n passie in en die weet zo goed wat ze wil. En, en, en dat, dat, dat gaat dan even niet meer. En ja. Dan, ja, hoe lang is dat even nog? Ja, dat ja. is. Oh yeah One more time Celebration tonight, celebrate, don't wait too late mm -hmm. No, we don't stop, you can't stop, we're gonna celebrate Celebration! You know we're gonna do it the right way tonight. Hey, just feel Music's got me. Music's feeling so free. Celebrate and, so free. Feeling so free. Celebrate, celebrate and dance, so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance, so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance, so free. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate. and just so free, we're gonna celebrate, celebrate and for so free One more time, just gather feelings free, we're gonna celebrate, celebrate and I'm for so free One more time, gather feelings free, we're gonna celebrate, celebrate and the for so free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 Nou, dat laatste stukje nemen we maar niet mee. Uh, dat was Daft Punk met One More Time... Ja. Ja, het was ja, het is toch moeilijk, ja. Eén ding moeten we wel zeggen. Uh, ik heb begrepen dat het uh, interview is vorige week woensdag opgenomen. Vorige week donderdag, ja. Woensdag. Woensdag. Wij zenden... Oh nee, donderdag. donderdag. Ik, ik, wij zenden ja. vrijdag. Ja. ja. Je ja. hebt gelijk. Ja. En uh, ja, corona heeft het eigenlijk weer achterhaald. Hè. Afgelopen dinsdag zijn natuurlijk ook al uh, restaurants en uh, ja. bars en dood dichtgegaan. Dus ja, het is ja. Maar het is een moeder besluit voor de, snap ik? Ja, ja. Het, is, het is in en in triest. Weet je, je, je, je begint. Ik weet niet hoe lang zo'n opleiding doet hoor, maar ik denk dat een HBO-opleiding is. Dat is toch vijf jaar. Je begint ja. aan zo'n opleiding en het laatste jaar gebeurt dit. En ja, je hele ja. afstuderen. Ja, dat gooi zo, je ook je niet. En je hele weg, toekomst natuurlijk. wordt. Ja. In een vaag. Ja, ja. Ik vind dat. Ik vind ze, zowel Lucas als Linz ik vind ze zo ontzettend knap en zo positief. Ja, zeker. Ik denk dat gezegd, ik in een ja. hoekje was gaan zitten huilen. <laughs> Je hand houden bij de regering, ja, inderdaad. Ja. Ja, ja zo zullen er nog veel veel meer mensen zijn, inderdaad. Ja. Waar ja. we hebben geen idee van hebben, denk, nee. denk ik. Hè? Nee. nee. nee. Oké, okay, we gaan nu Lucas horen over uh, andere maatregelen. Wat hij nog meer gedaan heeft. Ja, wat ik ook heb gedaan, ik heb... Ja, een aantal keer heb ik alle... alle... Ik heb een in de Tweede Kamer aangeschreven. Ik heb zelfs een, uh, een briefpier en een brief naar de koningin gestuurd. En daar uh, heb ik ook wel een reacties op teruggekregen. En dan uh, denk je, ja, En dan zeg ik met Ja, doe je dat? Ja, dat doe ik. Ik, ik vind het belangrijk om uh, mijn verhaal te kunnen vertellen. Ja. Want het, het is allemaal niet zo. Ja, simpel. Ik wil niet weggemoffeld worden, maar ja, ik vind ook wel wat, wat er nu dus op Facebook gebeurt met die, met die hashtag, dat het dan enigszins verkeerd gaat, dat het onderliggende verhaal dan niet op een juiste manier belicht wordt en, en dat zo'n, ja, met je nek toch wel hardhandig, mensen uh, meisje van 21 jaar. Ja, dat kun je op verschillende manieren bekijken. Het is gewoon, ja. Ja, het is niet handig, maar je bent 21, kom op jongens. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, het, uh, ja, dat, misschien zeg ik het uh, kwam wel niet al te slim over. En, nee. Ik denk ook van, had dat niet dat meisje daar neergezet, dat nee, nee, meisje nee. kon nee. dat absoluut niet aan. Nee, nee. nee dat, dat inderdaad, maar nu is er natuurlijk wel nog een vervolguitzending uh, bij Jinek geweest, waar ook Van Colise zelf ook weer bij zat, maar waar zij uh, DJ Outsiders heeft meegevraagd, omdat ze had gezegd van, die kan het beter verwoorden dan ik. En ik heb die hele aflevering gezien. En het gaat allemaal puur over die evenementen. En ik denk dat uh, het meeste wat mij dwars zit en wat die DJ ook aangaf is... ...mensen worden een stuk positiever als we een datum te horen krijgen. Want hè, eerst was het 1 september, toen uh, ja. werd het 1 oktober. Ja. Ik weet de datums niet uit mijn hoofd. Maar er was elke keer een datum. Ja. Dus er was licht aan het eind van de tunnel voor je idee. Maar wij krijgen geen datum meer, bij ons is het alleen maar van ja, als alles voorbij is. Ja, ja dat geeft voor ons geen twist. En dan heb ik het denk ik gewoon over studenten uh, en zeker in de studie die ik doe. Uh, we hebben, waar is de positiviteit? Waar is de motivatie? Want we weten dat hè, alles kan weer open als, als het weg is. ...en de evenementen beginnen als laatst. Zo ja, hoe lang gaat dat nog duren? En ja. niemand weet het. En ik snap dat niemand het weet. Maar een datum... ...en al is het volgend jaar november. Het is een datum en dat maakt ons een stuk gemotiveerder en dan dat je denkt van oké, okay, we moeten ongeveer tot dan. Hmm. Ja. ja, een datum heeft natuurlijk ook heel veel voordelen. Kijk, op het moment dat jij een, een, een kroeg hebt of een restaurant of wat dan ook en je gaat nu een beetje langzaam je reserves uh, opeten en je komt op een bepaald punt en je hebt geen datum. Zonder datum gaat niemand jouw geld lenen. Dus als je overbruggingskrediet nodig hebt bij de bank, moet je een datum hebben wanneer je weer operationeel kunt zijn. Ja. En als jij zegt tegen de bank, ja, ik heb overbruggingskrediet nodig, maar ik heb geen datum. Dan uh, denk ik, ja, maar waar gooien, waar gooien we ons geld dan in? Want het is dus geen datum. Ja. Eens, uh, ja, waar ik op, ja, ik kan het gewoon niet inschatten. Als het vaccin uh, allemaal draait, dan zijn we zo, dus ja. Maar gebeurt dat niet en heb ik nog jaren nodig, dan zijn we echt, uh, zuur. Ja. ja, goed, weet je, zeker met zo'n vaccin. Ik kan me nog herinneren dat ik mijn eerste aids patiënt kreeg. Ook helemaal in vol ornaat hè, gingen wij toen naar binnen... want we wisten niet, uh, is het, hoe is het overdraagbaar? Uh, dat, we wisten er helemaal niks van. Dus het was er net en de jongen was zo ziek. Dus helemaal in vol ornaat, kap op, uh, zelfs laarzen aan en alles. Ik heb me altijd schuldig gevoeld dat ik die jongen op deze manier benaderd heb. Want het was niet overdraagbaar en al dat soort dingen meer... En we wachten nu nog steeds op een vaccin. Ja. Want toen de tijd was het ook van ja, wacht op een vaccin. Maar het is veertig jaar Geleden. zijn voorbij. Ja. Ja. ja, dat is enorm orde, heel vaak. Ja. Toen de Mexicaanse griep, alle ouderen hadden voorrang, het vaccineren. En in één keer was het ook weer verdwenen. Ja. We ja, hebben wel meer van uh, dit soort dingen. Nou, ja, SARS-1. Ja. Hey. Ja. Ja. ja. En dan kijk je terug in de geschiedenis en dan denk je, ja, hadden we dit aanzien komen? En dan kijk je als programma aan Novas en bla wat dan ook. Nee. En, uh, en dan, en, dan, en dan zie je dat toch wel, volgens uh, mij, uh, minister Bruins, volgens uh, hij al wel wat onderzoek hierop gedaan, dat het inderdaad een heel uh, kwalijke zaak zou kunnen zijn in de toekomst. Ja. En, en, en dan En daarna dan op dat moment niet op geanticipeerd. En denk je, ja, het moet wel beschermd worden ofzo, of, of door specialisten, maar nu zie ik hoeveel virologen we hebben in de wereld. Als <laughs> ja, 7 miljoen in Nederland. Ja, ja, ja, ja. ja. Hadden, we, hadden we dit kunnen voorzien, hadden we, hadden we hier iets uh, op kunnen doen, hadden we, hadden we dit kunnen ja, tegen kunnen houden. We, dit, ja, je wist dat er mensen... een pandemie aan zat te komen, maar niemand wist hoe, wat, welke en... We hebben nog geluk, hè. Het is ja. Een, uh, en het, het is een kijk... redelijk milde. Hè? Ja, ja, ja. Als we een killer virus al gehad, dan uh, was het echt kapot geweest. Ja.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 Out, cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. En afronden. afronden Ja, Nee, ik wil iedereen denk ik in Nederland echt wel meegeven. We, inderdaad, wat jij zelf ook zegt. Wees lief voor elkaar. Ja. Uh, vertrouwen op de Tweede Kamer. Hè? Ook al doen ze dingen die wij niet altijd eventueel achter staat. En ook die hele mondkapdiscussie. Het is niet fijn om met een mondkapje te lopen. Dat, dat, dat, dat weet ik ook. Uh, Baden niet, schade niet, denk ik. Ik denk dat het gewoon toch belangrijk is om alle maatregelen te nemen die we kunnen nemen. En, en uh, ga niet ja, de, de, de, de twee kanten die, die steeds verder in Nederland tegen elkaar opstaan. En dat, dat gaat om protesten, de, de, de spoedwet uh, waar er ja. protesten over zijn. Het, het gebeurt allemaal. En uh, we zitten in een diepe crisis. Uh, maar heb ik gewoon vertrouwen. Heb ik gewoon vertrouwen erin. We hebben die, we hebben op die partij gestemd, we hebben jarenlang op die partij gestemd. En, ja, persoonlijk heb ik altijd de VVD gestemd. En dat is misschien ook voor ondernemers. Ik merk dat ze hard aan het trekken om de economie zoveel mogelijk overeind te houden. Uh, daar ben ik heel erg blij mee. Ik had me afgevraagd als, we het, als ik destijds misschien of met veel meer land misschien nog wat populistische partijen had gestemd, dan was de welvaart op dat moment uh, misschien iets groter geweest. Misschien wat minder belasting moeten betalen. Hadden we misschien nog op 19% btw gezeten. Ik weet het allemaal niet. Um, maar daardoor hebben we nu wel buffer. Ja. En ik sta er wel achter. En ik vind het fijn dat het er is. En ik ben het niet overal mee eens, maar ik heb er wel vertrouwen in. Het is dan, ze doen hun best. En er is, als je kijkt in de rest van de wereld en hoe de politiek overal gaat, en dan mogen we echt wel zo'n handen knijpen dat we in Nederland wonen. Absoluut. Daar ben ik echt van op deugd. Daar ben ik heel blij mee wat, wat, wat tot nu toe al gedaan is en aan financiële hulp is geweest, en uh, ook om te helpen met de toekomst. Ik heb wel gewoon reacties gekregen wanneer ik een brief naar de Tweede Kamer stuurde. Ik denk dat menig landen in niks krijgt, echt niet, daar geloof ik helemaal niks van. Kom je op de grote hoop te liggen, van een van de grote spammail of uh, weet ik wat, maar... Er is wel betrokkenheid, daar ben ik wel blij mee. En jij Lindsay? Uh... Jij staat er een stuk moeilijker in, maar het ja. is voor jou ook. <laughs> Super moeilijk, zeker je bent jong, je, je, je, je hele carrière zie je ja, bijna in duigen vallen. Ja. Nee, ik hoop gewoon dat ik mijn stage goed kan afronden, ondanks dat ons evenement ook niet doorgaat. Dat ik gewoon mijn scriptie haal en dat ik toch ergens volgend jaar aan het werk ben, dat ik ergens terecht kan. En dat is gewoon uh, ja, mijn grote zorg nu. Ja. En voor de rest, uh, tenminste, ja, de stages is niet mijn grote zorg, zorgelijk ik mijn school haal. Maar ja, dat ergens blijft toch wel heel erg in achtervangen van van ja wacht, hoe gaat het volgend jaar? Dat dus, uh, ja. geldt voor de hele evenementen, maar het ik voor mij. Ik, ik, ik, ik, wel, het is niet realistisch om te zeggen van ik sta er volgend jaar weer. Wel. Nee. Het, het, het, het houdt ergens wel op. Wel. Je kunt continu verder saneren, saneren, saneren. En uiteindelijk houdt het gewoon op, dan stoppen we, dan, ja. dan, dan moeten we ons verlies nemen en, en, en dat is wel pijn, maar dat geldt voor de hele branche, voor al die mensen, al die passies, al die liefdes. En dat, dat, ja, het is niet oneindig wat er gebeurt in Nederland, nee. dus dat, dat houdt gewoon een keer op. Dus het bestaansrecht van, van mijn bedrijf is niet zeker, absoluut niet. Nee. Nee. En dan, wat doe je dan? Dan bedenken we weer wat nieuws. Ja, en zeker omdat je al, je bent zo, pas zo kort bezig eigenlijk, ja. vanaf november. Ja, zeker. Het is, je het hebt, is met, natuurlijk een ontiegelijke. Met, met financiële hulp van de bank. Ja. En, en, en heel veel mensen, ik weet niet of ze het weten hoor, maar op het moment dat je een bedrijf opneemt, overneemt, dan moet je investeren. Kijk, een ja. oud eigenaar die pakt daar een, een som geld voor, en dan moet je bij de bank aankloppen. En als je iets leent van de bank, is dat wel daar, dan Laat je je bv klappen erbij vanaf. Dat is niet zo. Je hebt een borgstellingskrediet. Op het moment dat jij miljoenen leent, ga je privé tekenen voor enkele tonnen om uh, ja, privé daarvoor een garant te staan. Ja. Op het moment dat zo'n bedrijf klapt, is dit. dan heb je een paar keuzes. Dat is een schuldsanering. Of je moet denken: van nou, ik kan nog wel een paar ton in tien jaar tijd terugbetalen aan de bank. Maar die financiële druk komt wel bij te liggen. En dat is ook wel wat ik wel echt wel wakker van lig. Want ik heb de kans niet gehad, nee. ik heb niet de kans gehad om op te bouwen, te nee. bufferen. Is die en te knallen en nee. Dus ja, we staan er nog straks. Ik hoop het, ik hoop, hoop vaten en ik zal er alles aan doen om ervoor uh, te blijven vechten en, en dat geldt voor de hele branche. Iedereen ja. zal keihard moeten vechten om overeind te blijven. Dan kan het wel verklappen, iedereen, hou je hoofd boven water, het komt uiteindelijk weer goed ja nou ja het is je van harte gegund en ik gun jou je diploma en een gigantische mooie carrière in de evenementenbrands wel ja, van de mensen. vertrouwen in ja, ja. ja, je ja. Hebt mijn eigen bedrijf ja als mensen nog ja. gaan trouwen dan hoort vuurwerk bij ja ja ja ja ja ja ja, ja, ja. <laughs> we gaan je bedrijf nog een keer noemen hier voor Amsterdam ja, ja hier in Halfweg City ja en uh, maar moet goed komen. Eens, uh, verhaal, nog eens. Ja, jullie bedankt voor het interview en voor de openheid. Ja, heel erg bedankt. Ja, voor. Daar, uh... ja uh, Marja, jij ook bedankt voor het interview. Het was een... Uh... Ja, het komt wel binnen, ja. wat er allemaal gebeurt. Dus, uh... Ja, weet je, het zijn, dit zijn twee hele mooie mensen met een gigantisch mooi bedrijf. Hele mooie toekomsten, uh, weet je. Die, ja, deze ja. mensen, die zouden het maken. Dus, uh, een ja. Lindsay en, en, en die Lucas ook. Ja. Dit zijn mensen die. die, die, die, die zijn, komen er onder normale omstandigheden, komen die ik denk er het ook. En, ja. en wat heb jij eruit gehaald? Wat ik eruit heb gehaald is. Ik heb nooit aan een evenementenbranche gedacht. Het enige evenement dat ik ken, is Pingpop, van vroeger. Ja, het is het enige evenement wat, wat ik kende, en wat er toen de tijd ook was. Maar als je ziet ook, voornamelijk die foto's bij hem daar op dat bedrijf. Oh, zo schip. Mooi, hè? Ja? Ja, ja, dan denk je van, wat een branche. Wat een, lijkt het me ontzettend leuk werk ook om te doen. Ja, dat lijkt ook, inderdaad, ja. Ja. Moeilijke tijden, maar ook over de hele wereld inderdaad. Ja. Wat je vertelde, hè? Ja. Dat ze echt overal zitten. Nou, knap, ja. hoor. Ja. En dat voor een Nederlandse firma. Nou, ik niet nou, gedacht. Absoluut. Ja. En ja. Een, een grote, grote speler daarin. Ja. ja. Nou, we hey. moeten ze maar een beetje blijven volgen. En dan hopelijk over een jaar hè? hier vuurwerk in de studio. Ja, ja? ja, ik wil ze graag over een jaar nog een keer spreken, alle twee. Want ja, kijk hoe het uh, gegaan is, dus na corona inderdaad. Ja, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het dan met ze is. En ik gun gewoon Lucas zo ontzettend dat zijn bedrijf gaat lukken. En dat hij zijn hoofd nog even boven water kan. Ja, het kan ja. gewoon niet lang meer duren. Het nee. moet, er moet een eind aan komen. En wat Zeker. hij zegt, dat zegt ja. hij zelf ook. Ja. Ja. Knallen en we, we, we, we, ja. we komen er ja. wel weer. Ja. Elke bruiloft vuurwerk. Nou. Ja. Heb ik meegenomen. Ja, de is ook. <laughs> Dit wordt dan echt de aller, allerlaatste keer. Dan tel ik even al die bejaardenhuizen niet meelaten. Waar jullie dan zitten. Komt ie. If this is true, I thought then. All I think.